De vrouw van 44 had ruggenwervels uit een lichaam gesneden en die mee naar huis genomen. Tegen de politie zei ze dat ze haar hond ermee wilde trainen in het herkennen van de geur van menselijke resten. Het weer. Vanochtend eerst nog kans op een paar buien. Maar later wordt het overal droog met steeds meer zon. De wind neemt af naar matig tot vrij krachtig. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 6 januari. Een nogal onstuimig begin van het nieuwe jaar kennen we. We kijken vanochtend op het water langs de dijken en de kades in de polders en bij de waterschappen. En een van onze verslaggevers is onderweg naar Woltersen, waar een dijk op doorbreken staat. U hoorde dat zojuist. Het laatste nieuws over het water en de storm hoort u in het Radio 1 journaal. En in de loop van de ochtend een gesprek met staatssecretaris Joop Atsma. Is het waterbeheer in Nederland wel op orde of is hier gewoon sprake van overmacht? Maar ook is het slecht weer in pensioenenland. We we weten al dat veel fondsen er niet goed voor staan vanwege de crisis. Klaas Knot van de Nederlandse Bank had niet al te opwekkend nieuws. 125 pensioenfondsen zullen de pensioenen moeten verlagen. Ook daar praten we over. En vanwege de crisis zal het kabinet ook nog eens extra moeten bezuinigen. De hoogste man op het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink... vindt dat dat niet in het wilde weg moet gebeuren. Maar met een idee, Nederland moet er beter van worden. En daarom wil Buienk een paar heilige huisjes van dit kabinet verbouwen. Ik spreek hem vanochtend. Ja. Verder de aanslagen in Irak, toenemende onrechtstellingen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 Er sijpelt dus water door de dijk bij het Eemskanaal... ter hoogte van het Groningse Woltersum. Uh, rond deze tijd worden de bewoners van dat dorpje geëvacueerd. Het leger wordt ingezet om daarbij te helpen. Daarom even naar Vanessa Froomans van Defensie. Mevrouw Fromans, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over die evacuatie? Om hoeveel mensen gaat het bijvoorbeeld? Uh, het gaat om uh, 300 inwoners van het uh, dorp Woltersum... Uh, en uh, die, ja, die moeten geëvacueerd worden. Het is een verplichte evacuatie waarbij de politie uh, uh, ja, langs de huizen gaat. Uh, wij van, uh, van de Kankerlandwacht uh, gaan uh, met zo'n 100 militairen helpen in Woltersum. Uh, 50 militairen worden ingezet uh, om uh, met een tiental viertonners te gaan pendelen tussen het dorpshuis in Woltersum en uh, de sporthal in het nabijgelegen uh, uh, dorp Ten Boer. Uh -huh. En er worden ook civiele bussen daarbij ingezet. Oké. Okay. Het gaat dus om een en, uh, verplichte evacuatie. Dus niemand mag achterblijven, dan is de situatie nijpend. Uh, uh, nou ja, ik heb begrepen dat uh, de toestand van de dijk inderdaad kritiek is. Uh, uh, hoe dat precies daarvoor staat, daarvoor zou je bij de waterschap moeten zijn. Maar Gaan we ja, doen. Wij Gaan we doen. In ieder geval, ja, ja we hebben in ieder geval militaire bijstand ontvangen. Dus, dus daar geven we uiteraard gehoor aan. Um, en we zullen, we zullen ook met 50 militairen van de Nationale Reserve... Uh, met zandzakken de dijk gaan versterken. Oké, okay, want dat, die poging wordt nog wel gedaan... om te proberen te voorkomen dat de dijk doorbreekt. Ja, ja, zeker. Vanessa Vromas van Defensie, dank u wel. En misschien spreken we u later nog over het verloop van de evacuatie. Um, ja, en ja, de waterschappen, de betrokken waterschappen... zijn al de hele nacht bezig geweest met van alles en nog wat. Een bergingspolder, ingezet. handdijk, hebben wij ingezet. Die hebben wij, uh, die hebben wij doorgestoken. Dus die is nu volop in bedrijf. Wij hebben vannacht uh, gaten in de kade bij het Bremsdiep. Uh, die hebben wij uh, vergroot. Ja, we hebben gezorgd dat het water uh, goed verdeeld wordt. Want uh, hier en daar kunnen we het water uh, links sturen of naar rechts. En, uh, en daar maken we zoveel mogelijk gebruik van. Uh, en wat stuwen hebben uh, wij nog opgezet om te zorgen dat het water zoveel mogelijk ook nog bovenstroom vastgehouden wordt. Uh, dijkinspecties toch, uh, toch nog vannacht om, ja, om toch nog wat zwakkere stukken uh, toch ook goed te kunnen inspecteren en in de gaten te kunnen houden. Dus ja, dat soort zaken doen we, doen we midden in de nacht. Ja, ze zijn er maar druk mee. Maar ja, daarmee was de dreiging nog niet geweken. Uh, natuurlijk, er is altijd spanning op zo'n moment. Want uh, we willen gewoon dat er niks gebeurt. We willen dat de burgers, dat die, dat die gewoon rustig kunnen slapen. En wij doen zoveel mogelijk ons best om, om te zorgen dat de kaden stevig blijven. Uh, dat die waterkeren blijven. En we willen zoveel mogelijk zorgen dat de waterstanden ook zoveel mogelijk op niveau blijven. En daarvoor doen we ons best. In de stad Groningen is laat op de avond de kunstcollectie in de benedenzalen van het Groninger Museum een verdieping hoger gebracht. Water uit het kanaal waarin het museum staat zal de komende uren door de ramen naar binnen komen. We hebben de, uh, het lage niveau van het uh, Groninger Museum ontruimd. Dus dat is het gedeelte wat waterschade op zou kunnen lopen. En het gaat dan om de tentoonstellingen van Azzedine Alaya... Jan Altink en uh, deel van de eigen collectie. Het zijn uh, meer dan 100 uh, kunstwerken. De kunstwerken staan inmiddels allemaal droog. In Friesland zijn er nog problemen bij grauw. Een kade van een eiland loopt door het hoge water over. Tientallen mensen hebben daarom het verzoek gekregen om het eiland te verlaten. Maar ja, de nuchtere Noordelingen maken zich uh, niet al te druk. Het pijl wat er nu is, dan kun je ongeveer drie keer in het jaar gaan evacueren. En dus ja, ik heb het idee dat het wel hoger geweest is. Het is dus een keer wel je wat anders, hè. gebeurt een keer wat. Niet overal werd zo rustig gereageerd. Deze man uit het Groningse Lauwersoog bijvoorbeeld... die had er wat moeilijker mee. Het zijn gewoon hele moeilijke dingen. Ik ben jaar geleden mijn vrouw verloren. En dan sta je er alleen voor. Je hebt er wel een lieve vriendin inmiddels, maar dan komt dit heel rauw op je dak en dat kun je emotioneel moeilijk verwerken. Door de storm raakte in Rotterdam een vrouw gewond toen een boom op haar viel. In België en Duitsland vielen door de wateroverlast zelfs twee doden. Vanmiddag verwacht het waterschap de situatie weer onder controle te hebben. Ja, wij zien uit naar vanmiddag om één uur. Dat betekent dat we dan kunnen spuien. En, uh, dus wij uh, wachten daarop en we zorgen dat tot dat moment het waterniveau uh, mooi op peil blijft. Tot die tijd wordt alles dus nog scherp in de gaten gehouden in Nederland. U hoort er straks uiteraard meer over in onze uitzending. Ander nieuws dan. 125 pensioenfondsen kondigen dit jaar aan... dat zij de pensioenen moeten verlagen. Dat zegt directeur Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Gisteravond in Nieuwsuur legde hij uit dat de fondsen deze extra maatregelen nemen... omdat het vermogen van de fondsen tekortschiet. U hoort Knot in gesprek met presentator Twan Huis. Medio februari zullen de fondsen moeten communiceren met hun deelnemers... Nogmaals, dat is een communicatie in de vorm van een eventueel voorgenomen korting. Ja. Die dan in de loop van volgend jaar geëffectueerd is. En zijn. u zegt, 40% van de mensen betreft het. Dat is bijna de helft van alle Nederlanders ja. die een uh, pensioen hebben. Dat is een enorme klap voor het land. Dat het is lijkt... absoluut een, een, een weinig vreugdevolle mededeling. Ja. Dat realiseer ik me heel goed. Maatregel wordt dit voorjaar aangekondigd, maar gaat dus pas op 1 april 2013 in. Volgens Knot zullen fondsen tussen de 1 en 7 procent moeten korten. Dit aantal had nog veel hoger kunnen zijn, maar de Nederlandse bank gaat akkoord met een aanpassing, waardoor fondsen de tekorten moeten berekenen. In het uh, Noord-Hollandse Huizen zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 overleden door koolmonoxidevergiftiging. Een ander meisje van tien ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. U hoort de politie. Uh, de melding kwam binnen rond tien over uh, tien uh, donderdagavond. Uh, uh, het koolstofmonoxidealarm in de woning was afgegaan en de ouders uh, konden de badkamerdeur niet openen. Uh, agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben de deur geforceerd. En vonden in de badkamer uh, ja, de drie meisjes aan die op dat moment bewustzijn waren. Een gezellig slaappartijtje liep dus uit op een drama. Uh, het waren drie vriendinnen die bij elkaar aan het uh, logeren waren. En uh, hoe uh, het koolstofmonoxide uh, vrijgekomen is, dat wordt momenteel onderzocht. Uh, de drie meisjes uh, werden uh, gereanimeerd... en zijn uh, alle drie in kritieke toestand uh, naar het ziekenhuis vervoerd... waar helaas uh, twee meisjes uh, overleden zijn. Het is dus nog onduidelijk hoe de meisjes de vergiftiging hebben opgelopen. Een verrekijker misschien? Of een klokje? Een damestas, een fitting van de lampen... of toch een mooi jasje van een van de machinisten van de Titanic. 100 jaar na het zinken van het cruiseschip worden ruim 5500 opgeviste items geveld. De spulletjes zien er nog goed uit, alsof het schip bevroren is. Je ziet de passagiers er nog lopen, vertelt de duiker... die alles boven water bracht. Het is altijd een I Ik bedoel, de tijd stopt en je ziet... De ship frozen in one second, een hour, one second, or a very few moment. En je ziet easy to imagine that the people are still there. Ja, je hebt wel een flinke portemonnee nodig, want alle items worden als een collectie verkocht. Bovendien moet de nieuwe eigenaar de spullen tentoonstellen. De veiling moet in totaal zo'n 189 miljoen dollar opbrengen. Tot slot de beurzen. De Amerikaanse beurzen herstelden zich goed... van de verliezen bij de opening van de handelsdag. Fondsen in de Verenigde Staten boekten... in tegenstelling tot de Europese flinke winst. Beleggers reageerden daar positief op... mede ook door de gunstige berichten over de Amerikaanse banenmarkt. Betekende een klein verlies voor de Dow Jones, 0,2 procent. technologiefonds doet het beter met een winst van 0,8 procent. Aan de andere kant van de wereld, in Azië... is daar de beurzen alweer enige tijd geopend. Op dit moment staat de Nikkei-index 1,4 procent in de min. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. 12 minuten over 6. David Bowie wordt komende zondag 65. Dat gaat een hoop aandacht opleveren in de media. Maar Bowie zelf laat zich nauwelijks zien. Hij heeft laten weten voorlopig geen nieuw werk te maken. En dat is volkomen in lijn met de afgelopen jaren. David Bowie doet het al jaren rustig aan vanwege hartproblemen. Ashes to Ashes dan maar was voor hem een hit in 1980. In de tekst refereert hij aan zijn doorbraakhit Space Oddity. Do They got a message for. Ashes to ashes hoorde u van David Bowie. Door naar Frankrijk. Terwijl overal net de nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld... klinken ook alweer de eerste verwensingen in Frankrijk. zou de socialistische presidentskandidaat François Hollande... de huidige president Nicolas Sarkozy hebben uitgescholden. Hollande zou Sarkozy een Salmec hebben genoemd. En wat dat voor gevolgen heeft, dat wordt van onze correspondent Ron Linker.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 Bij de verkiezingen in 2002 werd de toenmalige socialistische kandidaat Lionel Jospin in bijna dezelfde hoek gemanoeuvreerd. Die zei in een krant dat hij Jacques Chirac maar een oude uitgebluste president vond. l'adresse de quelques journalistes, il qualifie Jacques Chirac de président usé. Je suis désolé que c'est été entendu de cette façon, parce que ça n'est pas moi. Jospin moest met de billen bloot en gaf toe dat hij het effect van zijn opmerkingen betreurde.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 Een bijdrage van correspondent Ron Linker. Later in de uitzending nog een gesprek met hem. Want Jeanne Dark speelt een rol in de verkiezingsstrijd. Hoe dat ziet, hoort u dus later vanochtend. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer mensen registreren zich als ZZP'er. Zelfstandigen zonder personeel. We hebben daar deze week aandacht voor in het Radio 1 Journaal. Het zijn er nu 700.000. We lichten er een aantal van hen uit deze week. Vandaag zelfstandigen in de thuiszorg. Louis Dekker stapte in de auto met directeur de Jong van Priva Zorg Alblasser Waard. Dat is een organisatie die ZZP'ers levert voor de thuiszorg. Na 100 meter links. Het aantal ZZP'ers in ons land is flink aan het stijgen. En met name in de thuiszorg zijn er heel veel aan het werk. Dat herkent u, denk ik, dat beeld? Ja, dat herken ik zeker. Is het beroep er bij uitstek geschikt voor? Ja. Hoeveel zijn er bij u aangesloten? Zo rond 250 zorgverleners. Is dat sterk gegroeid? Neemt alleen maar toe. Puur doordat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze willen werken en waar ze willen werken. En we zitten nu in de auto, op weg... Naar mevrouw Verbeek. 300. En welke ZZT'er verzorgt haar? Wilma de Vos. Wilma is een uh, verpleegkundige die bewust kiest om als zelfstandige aan de slag uh, te gaan. We zijn er. Goedemiddag. Ik ben Verbeek, de echtgenoot van mevrouw Verbeek-Avenaer. En die ligt binnen op bed. Is ze thuis hoorstig al? Die is er al, ja. Het bed van mevrouw Verbeek staat in de woonkamer. Ja, dat klopt. Dat is een aantal jaren geleden gebeurd. Ja. Ik heb een stoeltjeslift. En s'avonds zetten ze hier de wagen voort. Dus ik zeg de BMW. Daar zit ik in. En dan rijden ze me naar de trap. Heb ik boven ook een uh, Twerk en Mercedes staan? slaap ik lekker in mijn eigen bed. Heerlijk naast mijn eigen man. Dat moet wel een hele rare BMW en een hele rare Mercedes zijn. Ja, het apparaat, ja. De rolstoel bedoel ik. Ja, je snapt het wel. Kijk, we zijn 48 jaar getrouwd. Dan ga je toch niet apart meer slapen? Nou, dat regelen ze dan voor me. Ja, je hebt niet alleen een professionele rol van het signaleren, het observeren, maar vooral dat je alle minuut actie onderneemt op de dingen die je ziet. En wat heeft u nou het afgelopen uur hier gedaan? Ik heb mevrouw de zorg gegeven die op dat moment nodig was. En ik zag dat mevrouw een plekje heeft. Mag ik het benoemen? Op de stuit? Mevrouw heeft een plekje op haar stuit. Op dat moment heb je geen middelen in huis. Dus moet je de huisarts inschakelen. Dus vanavond komen de middelen en kan mevrouw verder verzorgd worden. Zo houden ze je dan in de gaten. Heel fijn. U bent ZZP'er. Ik noem het ZP'er. Een zelfstandige professional. Ja, dat is een term die langzaam maar zeker aan het inburgeren is. Hè? Ik hoop dat het ook steeds meer gezegd wordt. Ik vind dat ik daar ook in moet bijscholen. Want ik vind kwaliteit heel belangrijk. En die kwaliteit kan alleen maar getoetst worden door onder andere je cliënt. Ik ben heel erg tevreden, ja. En dat zegt u niet alleen maar omdat ze daar naast u staat? Nee, beslist niet, want ik heb het natuurlijk nog meer zo. Die zijn zo fijn, de ZZP'ers, er van de Pan. Ze komen altijd op tijd... Zijn ze er een keertje niet, dan ruilen ze even voor je. Dan krijg je een ander die ook altijd bij mij wel komt. Dus ik heb nooit vreemden. Ja, werkt dat zoveel beter met zzp'ers of ja. zp'ers, zoals ze ja. dan liever genoemd wordt, dan met anderen? Ja, omdat ze daar, dan krijg je in een week tijd zeven, acht, negen mensen over de vloer. Die leer je ook nooit kennen. Ja, ja, dat klopt. En ik vind het zelf heel belangrijk als ik bijvoorbeeld vakantie wil hebben dat ik een andere zzp'er daarvoor inzet die ik geschikt vind voor mijn vrouw. Als zij bij mij klaar is, blijft ze nog even. Gaat alles goed en even napraten. En dat kunt u makkelijker besluiten als eigen baas, als zelfstandige. Ik heb niet die werkdruk dat ik zoveel mensen op een ochtend moet doen... omdat ik mijn eigen route plan... ...eigen cliënten heb en niet een traject moet afwerken. En ik denk dat dat ook de kracht van de ZZP'er is. De vrijheid. Ja, ze zetten niet op de klok. Is het nou niet heel veel gedoe, dit werk zelfstandig doen? Overkomt het u niet heel vaak dat u denkt... oh ...dat zou toch zo prettig zijn als een werkgever dat voor me regelde... ...en nu moet ik het allemaal zelf opknappen? Ik zie het niet als gedoe, ik zie het als een uitdaging. Je moet uh, durf hebben, doorzettingsvermogen... En de kwaliteiten die jij in huis hebt, die kun je tonen op jouw manier. Er is niet iemand zegt die zegt, dit mag niet of dit kan niet. He, je maakt de zorg samen met de cliënt. Hoe heeft u de dingen geregeld die veel zelfstandigen over het hoofd zien? Of die ze niet belangrijk genoeg vinden of die ze te duur vinden. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, sociale premies, et cetera. Ik heb alles goed geregeld. Dan bent u een van de weinigen, lijkt het. Hè? Dat klopt. Een bijdrage van Louis Dekker in de serie over ZZP'ers. Dan maar weer even naar het weer. Internationaal, hoogwater, omgewaaide bomen en windsnelheden tot boven de 100 km per uur. In grote delen van Noord-Europa heeft het extreme weer behoorlijk huisgehouden. De storm raaste van west naar oost. Een overzicht hoort u van de gevolgen in de verschillende landen. We beginnen daar waar de wind vandaan komt, namelijk in het westen, in Groot-Brittannië. Ja. Is dit een scheepstoeter, een misthoorn? Nee, het is afkomstig van een tientallen meters hoge wolkenkrabber in Manchester. De wind die om het gebouw heen raast zorgt voor dit spookachtige geluid. Aan de andere kant van het kanaal, in de Belgische kustplaats Oostende... hebben golven grote stukken van het strand weggeslagen... en daardoor zijn kliffen ontstaan. Volgens Steve Timmermans van de Vlaamse overheid, afdeling Kust... kan dat tot gevaarlijke situaties leiden... Hier in Oostende is dat iets meer dan een meter... maar op andere plaatsen in de kust gaat het tot twee meter. En dat is wel een gevaarlijke situatie voor mensen die onderaan lopen... maar ook mensen die bovenaan lopen. Ook meer naar het oosten. In Duitsland slokken de hoge golven hele stukken strand op... Een vrouw bekijkt het schouwspel met een combinatie van verbazing en angst. Zo'n wet heb ik nog niet erlebt. Het is wahnsinnig interessant, maar ook angstmachtig, vind ik. Zoveel wellen en zoveel wie hier abrutscht. Een andere vrouw kan wel janken. Men könnte heulen, wenn man dat ziet. Waarom? Weil het onze heimat is die hier verloren gaat. Het afkalven van het strand van haar geboorteplaats doet pijn, zegt ze. Verder sneuvelen er ook in Duitsland veel bomen. en Die op omvallen staan worden uit voorzorg. omgezaagd, zodat ze geen levensgevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. En nog meer naar het oosten zorgt het extreme weer voor zware sneeuwval. Dat leidt vooral in Tsjechië en Polen tot veel verkeerschaos. De Tsjechische radio meldt de hoeveelheid sneeuw die in de verschillende delen van het land valt. Terug naar België, daar zijn ook mensen die het allemaal van een positieve kant bekijken. Voor deze vrouw, bijvoorbeeld, kan het niet genoeg waaien. Ik ben hier voor de wind, ik ben hier een week. Ik doe dat meestal in het begin van het jaar om terug op mijn positief te komen. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Steve McLaren volgt co-Adriaanse op, definitief als coach van FC Twente. De Engelsman is geen vreemde in Enschede. Tussen 2008 en 2010 had hij Twente ook al onder zijn hoede... wat de club de eerste landstitel opleverde. Volgens voorzitter Joop Munsterman betekent dit niet... dat er gelijk ook hoge verwachtingen zijn. In de eerste periode van Steve hadden we een duidelijke missie met elkaar. Wij wilden de absolute Champions League halen. Hij wilde zichzelf rehabiliteren. FC Twente zit natuurlijk in een totaal andere fase van, de, van, van, van haar proces en dat betekent uh, dat je een jonge team hebt, dat je, dat je uh, toch meer jeugd laat doorstromen, uh, uh, die titel hebt gehaald met hem. Ja, dat is natuurlijk een ander Twente en een andere doelstelling dan toen. We hebben ook gezegd, nou ja, als we dit jaar bij de eerste vier eindigen en ja, dan zie je maar wie de kampioen wordt. En dat, en, en dat blijkt ook in deze competitie dat het aan het gebeuren is. Ja, dan zijn we tevreden en uh, daarvoor komt we ook terug. Twente heeft dus een nieuwe trainer. Herenveen moet er nog een vinden. Ron Jans en de Friese club hebben besloten om het aflopende contract na dit seizoen niet te verlengen. Niet echt een verrassend besluit, ook niet voor Ron Jans zelf.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 Ron Jans is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heerenveen. In zijn debuutjaar eindigde hij met de club als twaalfde in de Eredivisie. Momenteel staan de Friesen halverwege de competitie op de zevende plaats. Vandaag beginnen in Budapest de Europese kampioenschappen allround schaatsen. De openingsdag is heel gereserveerd voor de vrouwen, want de mannen komen morgen pas in actie. De Nederlandse troef is natuurlijk iedereen wust. regerend wereldkampioenen wil toeslaan op de korte afstanden. Voor mij zijn de 500 meter en de 1500 meter zeker wel sleutelafstanden. Ik bedoel, daar zijn toch wel de afstanden waar ik moet proberen om uh, een gat te slaan met de rest. Ik, bedoel, ik reed uh, vorige week, ja, vorige week reed ik op de enkele sprint twee keer een hele goede 500 meter. Dus uh, waarbij de tweede wel iets beter kon, maar wel weer een goede opening. 10-9 en weer een 9 laag. Dus uh, wat dat betreft zit het met snelheid wel goed. De 500 meter is de eerste afstand. En daarin moet de wust gelijk hoog afrekenen met een belangrijke concurrente, de Duitse Claudia Pechstein. Op de drie kilometer rijdt ze tegen de onbekende Russische Olga Graaf. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Een meisje van tien ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes thuis. De drie werden gevonden in de badkamer. 125 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken... dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwzuur. De korting van 1 tot 7 procent zal ingaan op 1 april 2013... en treft zowel gepensioneerden als werkenden. De eerste Oscar-winnaars van dit jaar zijn bekend. Het zijn drie mensen van een Duitse fabrikant van filmapparatuur. Ze hebben een apparaat ontwikkeld voor het digitaal toevoegen van speciale effecten en voor het restaureren van oude films. De Ere Oscar wordt in februari uitgereikt, twee weken voor de uitreiking van de andere Oscars. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Momenteel komen verspreid over het land buien voor en staat er een vrij stevige Noordwestenwind.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We praten u vanochtend bij over het noodweer en de waterstand. In Groningen blijft het namelijk nog altijd spannend als het gaat om het hoge water. Gisteren is er geëvacueerd in Tolbert. Nu zijn dorpen in de gemeente Ten Boer aan de buurt. Daar is de dijk langs eh, het Eemskanaal zo verzadigd dat er water door de dijk stroomt. Koen Vaarkamp van de brandweer Groningen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe nijpend is die situatie daar? Um, inderdaad, dus het is, het is uh, wat u zegt. De dijk langs het Eemskanaal uh, laat u met wat water door. Um, hierdoor is er nog geen acuut gevaar. Maar de druk op de dijk, want die neemt toe. Uh, dit heeft ons doen besluiten om inderdaad een, uh, een noodevacuatie uit te roepen. Voor het dorp uh, Woltersum, ja. Witte Wieren en delen van Ten Boer en Ten Post. Oké, okay, dus dat zijn vier dorpen in totaal. Um, hoeveel mensen gaat het dan? Het gaat om ongeveer 800 personen. 800 personen. Dat is een hele operatie, kan ik mij zo voorstellen. Dat is zeker een flinke operatie waarin medewerkers van de waterschap, brandweer en defensie uh, druk uh, bezig zijn. Kunt u een beeld schetsen van uh, wat er gebeurt als die dijk doorbreekt? Uh, het water staat nog steeds uh, en daarnaast mocht de dijk bezwijken. Dan komt het gebied zeer snel, maar ook met grote uh, hoogte onder water. Want dan uh, strandt het Eemskanaal leeg in, in de polder erachter. Dat klopt, dat is ook een, een zeer groot gebied van enkele honderden hectare. Goh. En, en um, wat voor mensen wonen? zijn, zijn Dat zijn dorpjes. Hè? Ik heb al even gekeken op, uh, op satellietbeelden. Wonen daar ook veel, veel boeren? Um, ik zou niet precies weten. Uh, bieden allemaal wonen, maar het gaat wel veel lintbebouwing. En woningen en waarschijnlijk ook boeren inderdaad. Ja. Boerderijen. Uh, mogen de mensen achterblijven? Want dat hebben we gisteren gezien in Tolbert. Hè? Dat was geen verplichte evacuatie. Mensen weigerden ook om weg te gaan. Hoe is dat nu? Uh, in tegenstelling met Tolbert waren vrijwillige evacuaties. Is dit een, een noodevacuatie? Uh, waarin we ook een noodverordening hebben uitgevaardigd... Uh, wat een, zeker een zeer dwingende uh, evacuatie is. Helemaal voor de veiligheid van de mensen daar. Aha. En luisteren mensen dan naar u? Um, dat moet blijken. En daarbij hopen we ook echt op dat de mensen ook inderdaad... Uh, uh, hun eigen veiligheid uh, serieus nemen. Ja. Uh, gisteren moest er in Tolbert ook vee worden weggehaald. Is dat hier ook het geval? Uh, er zijn naast mensen waarschijnlijk ook heel veel vee weggehouden moeten worden. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig met, uh, met ruim, ruim 100 man daar van de defensiepolitie. En de brandweer. Goed, nou hou ons op de hoogte meneer Varkamp. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Uh, Koen Varkamp van de brandweer in Groningen. Wij praten u bij uiteraard over die evacuatie uh, bij het Eemskanaal. Bij het waterschap Friesland was het gisteren ook alle hens aan dek. Daar beantwoorden medewerkers telefoontjes van verontruste burgers over de hoge waterstand. Uh, vooral over het gebied rond uh, Gouw, waar een dijk doorbrak. Verslaggever Jessica van Spenge ving uh, nog een van de laatste telefoontjes op. Oké. Okay. En waar zit u dan precies? Oh, in Gauw zelf. Ja, nee. Dus daar is niks aan de hand. Het is die, uh, het eiland de beurt. Mark Nederlof is een van de mensen hier ja, van het precies, waterschap precies, die ja. aan de ja. telefoon zit om alle vragen te beantwoorden. Nee, dat klopt. Waar mogelijk worden inderdaad worden polders, uh, worden, worden polders onder water gezet. Ja, graag gedaan. Daag. Dit was iemand die had van uh, familie gehoord uh, dat er bij gauw een polder onder water was gelopen. Dat er een dijk was doorgebroken. En wat zegt u hem dan? Dat het nou niet bij gauw zelf is, maar een polder tegenover gauw, een landbouwpolder. En dat het, hij zich geen uh, zorgen hoeft te maken. Nee. Krijgt u veel van dit soort telefoontjes? Het zijn verschillende telefoontjes. Mensen die meer algemeen uh, willen weten van hoeveel uh, waterstandsverhoging kunnen we nog verwachten... Daar komt het eigenlijk toch vraag om neer, wat kunnen, dat mensen willen weten wat ze kunnen verwachten. Wat was het meest opvallende telefoontje de afgelopen uren? Nou, ik denk nog wel het aanbod van iemand uit Sneek was dat. Die had gehoord van dat er mensen mogelijk weg moesten en als er uh, accommodatie nodig was. Hij had een hotel en dan konden ze bij hem terecht. Petterske Vriesland met Riemlaar. En de mensen aan de telefoon krijgen elke twee uur een nieuwe lijst met de laatste informatie. De verwachting van de wind, het waterpeil, de verwachtingen van de komende dagen. Iets over de zeedijken, welke maatregelen we treffen. Allemaal om aan bellers te kunnen vertellen. Ja, ja precies. Ja. Helemaal boven in het waterschap wordt de hele avond druk vergaderd. De dijkgraaf, Paul van Erkelens, laat zich daar informeren over de laatste stand van zaken. Nou, uh, er zijn eigenlijk twee probleempjes geweest. Eén aan de buitenkant en één aan de binnenkant. De buitenkant is eigenlijk geen probleem meer. Dus het, het Waddenzeewater, de, door de storm uh, was er een hoge waterstand, maar die is aan het zakken. En uh, nou, dat is eigenlijk een normale procedure, houd op uh, om aandacht te krijgen. De binnenkant, dus het water wat in Friesland zelf al aanwezig is, dat is wel een groot probleem. En daar zijn we eigenlijk het meest druk mee. Want Friesland is qua water nu gewoon even helemaal vol? Dat is eigenlijk goed gezegd. Ja, er is een heleboel neerslaggevallen. Dat is normaal geen probleem, omdat we het ook weer kwijt kunnen door gemalen aan de zuidkant. Maar vooral door het weg te laten lopen in de Waddenzee via het Lauwersmeer. Dan trek je een schuif open en dan loopt het zo door het Lauwersmeer uit richting Waddenzee en dan ben je het weer kwijt. Dus als je die lage epstand hebt, dan is er eigenlijk nooit een probleem met de waterstand in Friesland. Als je een hoge epstand hebt door de storm, door de wind, die dan het Waddenzeewater omhoog stuurt, ja, dan is die lozing helemaal gestremd. En dan moet ik het met de gemalen in het zuiden van het gebied eigenlijk doen. En als de wind dan een beetje het water naar het noordoosten stuurt... dan is daar eigenlijk niet zo heel veel water om te verpompen. Dus dan is het toch een probleem. Er staan even geen gemalen op de juiste plek? Nou, we zijn al, al tijden bezig met samen met het andere waterschap... om een gemalen in, in Lauwersoog te krijgen. Maar goed, dat is zo'n groot gemalen en zo duur, daar, daar studeren we nog even over. Want dat geld moet wel opgebracht worden via Belastingcenten. Dus dat moet dan ook wel zijn waarde hebben. Ja, en landelijk gezien is er niet zo heel veel belang bij. Dit is echt een probleem van de noordelijke provincies? Ja, en uh, nou ja, dat, dat is ook dan een deel van de studie en een deel van de discussie of ministeries en provincies uh, mee willen betalen voor zo'n gemaal. Nou, misschien dat, dat deze situatie die nu weer een week uh, ongeveer duurt in het noorden, dat die meehelpt om dat denkproces wat te versnellen. Dat zei Dijkgraaf Paul van Erklund in gesprek met verslaggever Jessica van Spenge. En die vraag die leg ik vanochtend voor aan staatssecretaris Joop Atsma. Ziet later in onze uitzending. De eretitel kwam uit Rusland. Iron Lady, de ijzige dame, Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Engeland. Bijna twaalf jaar was ze aan het bewind tot 1990. De Amerikaanse actrice Meryl Streep speelt de Iron Lady in de film die vanaf volgende week in Nederland draait. U hoorde daar gisteren ook al wat over. Jeroen Wilaard zag hem al met twee bijzondere getuigen. Milk's gone up 49 p a pint. Good grief. Het begint met het einde, als ze niet meer van ijzer is. Stram schuifelt ze door haar huis, alleen met haar herinneringen aan haar overleden man Dennis. Die intro duurt lang, inclusief de flashbacks naar haar jeugd als kruideniersdochter die erin slaagt om te gaan studeren in Oxford. Onderdeel van haar ongebreidelde ambitie. Naar mijn gevoel is het als opening wat saai, maar het is ook invoelbaar. Wekt gevoelens van sympathie. Enerzijds voor die oude vrouw in het duister... anderzijds voor de klieke jonge dame die ze was. In die openingsfase ontbreekt nog de immense haat van later... die ik me als de dag van gisteren herinner als ze eenmaal premier Thatcher is geworden. Gentlemen, I am in your hands. I may be persuaded to surrender the hat. Nu moet ze werken aan haar rol als premier. Mooi onderdeel van de rol van Meryl Streep. Ze acteert een vrouw die eerst moet acteren als Leidsvrouw... voor ze het wordt om uit te groeien tot de bikkelde aanvoerder die ze was. Er zijn de laatste jaren meer van dat soort rollen gespeeld... door Helen Mirren als koningin Elizabeth in The Queen... en Morgan Freeman als Nelson Mandela in Invictus... Formidabele acteerprestaties waar Meryl Streep nu de haren aan toevoegt... niet door Thatcher te spelen, maar door haar te zijn. Say, hold back. We Met haar keiharde snoeibeleid voldoet shall... Thatcher aan conservatieve verlangens... maar jaagt ze ook hele menigte tegen zich in het harnas, vooral mijnwerkers. Daarom komt de aanval van Argentinië op de kleine Falkland Islands haar als geroepen. Nu kan ze zich ook ontpoppen tot admiraal. Haar einde komt in 1990 als de conservatieve mannen haar ontrouw worden. Standvastig, tragisch, een heldin, meestelijk verbeeld door Merle Streep. Interessant om het oordeel te horen van twee mannen die haar van dichtbij hebben meegemaakt. Eerst Peter Brusse, toen de Tijd correspondent in Londen voor de Volkskrant en de NOS. Heel indringend. Ik vind het een prachtig portret van haar. Er zijn dingen die overdreven zijn, maar over het geheel zeg ik ja, zo was ze ja. Zo was ze, althans voor mij. En dan Ruud Lubbers, de premier die met haar te maken kreeg. Ze speelde haar heel goed. Ik vond het een uh, hele indringende, maar ook heel pijnlijke film. Want het is eigenlijk ook een film over hoe iemand heel oud, zeg maar, seniel wordt. Uh, ik vind het ook echt Margaret Thatcher. Streep laat ook heel goed zien dat het eigenlijk een ijzeren man werd, hè? Ja, dat is natuurlijk bekend van haar, hè? De stijl, een uitdrukking die ze niet gebruikte, die voor mij heel typerend was... dat ze al die collega's, mannelijke collega's, dat noemden ze allemaal wets... Voor mij was het daarom ook een bijzondere relatie. Om, ja, ik kreeg die kwalificatie niet van haar. Sterker, stevig beleid. In het begin tachtiger jaren, toen ik in Times the rude shock werd genoemd... toen zei ze, you're ruining my reputation. Ik bedoel, dus in die zin, uh, ze zag mij staan. En ik was natuurlijk anders, ik was niet conservatief. Ik was niet zo tegen de vakbonden als de oplossing. Maar ze was, uh, het, het was toch een hele goede prima relatie. Dat was natuurlijk ook toen de tijd van de Koude Oorlog met Ronald Reagan. En ze was een echte man. Dus ik vind dat in de film komt dat er goed uit. S zo dadelijk in het Radio 1-journaal... de storm van afgelopen dagen heeft ook flink huis gehouden in de bossen. Straks hoort u van een boswachter hoe erg het is. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is op de weg? Ja, het valt wel mee. Het is niet al te druk. Wel is er een aanrijding geweest al op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Uh, bij Papendrecht zijn daardoor twee rijstroken dicht. Vanaf Alblasserdam staat twee kilometer file. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot... Half negen duur het opruimen daar. Het is de hele de ochtend, uh, de hele week moet ik zeggen, al rustig geweest. Nu is het vrijdag. Het zal wel ja, meevallen allemaal. Ja, daar ga ik ook vanuit. Als er files ontstaan, dan, uh, dan zal de oorzaak een aanrijding zijn... Of, of iets met pech, maar ik verwacht geen drukte vanochtend. Oh, okay. Tot later, Jolanda. Yo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen.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 Wicked Way with you, my wicked way with you. Ja, die Benjamin Taylor. Wicked Way hoorde u. Het is uh, kwart voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag begint in Peru het proces tegen Jora van der Sloot. Hij wordt ervan beschuldigd de 22-jarige studente Stephanie Flores te hebben vermoord. Na een partijtje poker in een casino. Dat is allemaal plaatsgevonden in de Peruaanse hoofdstad Lima. Het circus begint wanneer Van der Sloot precies anderhalf jaar geleden aan de verzamelde pers wordt getoond. Wanneer hij even later in een boevenwagen wordt geladen op weg naar de gevangenis, wordt hij bijna gelincht door de woedende menigte. De Peruanse pers mag het hele spektakel op de huid volgen. Elke stap van zijn opname in de grimmige Castro-Castro-gevangenis wordt vastgelegd. De Peruaanse camera's zijn erbij als hij zijn kleine cel ingaat en zich uit moet kleden voor de dokters. Een pittig upje van zijn tanga je te zeggen? tegen Joran. Al snel verdringen zich ook de Amerikaanse camera's in de gevangenis. You're on and the cell where he is now. Elk detail telt blijkbaar. Here are his pants. Zijn kleren. Now over here, here's his bed. This is a sink and a toilet. Zijn plek en zelfs de etensresten. Last night's dinner, what appears to be chicken with rice. En even later maakt ook onze eigen misdaadverslaggever Peter R. de Vries er zijn opwachting. Dutch crime reporter Peter de Vries and his crew help. Samen met de moeder van Nathalie Holloway, het meisje dat vijf jaar eerder op Aruba verdween. Als een moeder van zijn slachtoffers dan tegenover hem zit en zegt... vertel nou wat er is gebeurd, dan zegt de loveback dat hij wel een brief zal schrijven. Dat is Joran van der Sloot. Intussen schiet het met het proces niet op in zijn eerste verklaring hier op YouTube te zien... bekend van de sloot dat hij Stefanie Flores met zijn handen heeft gewurgd. En later, als ze nog blijkt te ademen, haar mond dichtpropt met een t-shirt. Hij deed het in een vlaag van woede, verklaart hij omdat Stephanie op zijn laptop berichten over zijn betrokkenheid... bij Natalie Holloway ontdekt zou hebben. De bekentenis doet hij in belabberd Spaans... waarbij de ondervrager niet zelden de woorden in zijn mond moet leggen. Er is geen tolk en geen advocaat bij de ondervraging. Daarom probeert Van der Sloot zijn bekentenis later ongeldig te verklaren. Maar een rechter bepaalt dat de bekentenis wel degelijk geldig is. A un año de ocurrida, la de Stephanie Flores. Na meer dan een jaar komt het Openbaar Ministerie deze zomer eindelijk met haar eis. 30 jaar tegen Joran Voor. Entonces, iba a de vader van Stephanie Flores is teleurgesteld. Nos queda claro que él... In een televisieprogramma verklaart hij... dat Van der Sloot zijn dochter niet in een woedeaanval heeft vermoord... maar met voorbedachte raden. Om haar te beroven van een paar duizend euro... die ze met pokeren zou hebben gewonnen. Op roofmoord staat in Peru levenslang. Dat is de straf waar de familie van Stefanie Flores voor blijft vechten. En dan heb je nog de zelfbenoemde Amerikaanse beschermengel van Van der Sloot, Mary Hamer. I am going to stand up and Mr. Sloot. Zij diende een gratieverzoek in bij de president, maar het hielp niet. I will you. Ondanks haar geld, haar zorg en haar zelfgemaakte liedjes... wees Van der Sloot haar in december de gevangenisdeur. Hou dat mens bij me weg, gaf hij zijn door haar betaalde advocaat tot opdracht. Een bijdrage van correspondent Marion van Rooijen. Uiteraard volgt zij het proces in Peru. Peru um, en zij zal te horen zijn later uh, vandaag in de uitzending van het Radio 1-journaal. Dan naar uh, de storm nog eventjes. Flinke overlast door de storm in het noorden van het land natuurlijk. En ook uh, problemen door het water. Nou, in het zuiden is ook aardig wat regen gevallen. Maar het was daar vooral de wind die huishield. In het natuurgebied dus Truiprechtse Heide bij Hezen... moedde anderhalf jaar geleden een grote brand. Een hoop bomen is toen verbrand. Boswachter Sjaak Smits van Staatsbosbeheer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben de verbrande bomen die nog wel het een beetje gehouden... Nou, uh, we hebben een aantal bomen laten staan na de brand. Hè. Er zijn een heleboel uh, geveld, uh, afgevoerd afge afge de uh, fabrieken, maar die zijn blijven staan. Die dachten wij, die kunnen het redden. Maar nu, anderhalf jaar later na de brand, blijkt gewoon dat uh, de wortels zo ver zijn aangetast... dat er geen stabiliteit meer is in de grond. En ze beginnen nu om te vallen, of aan de grond, of met wortel en al. Ja, de, de wind was toch iets te veel? De wind en de regen, ja, dat ja. is waar. Ja. Wat gaat u doen nu? Uh, laat u dat staan, want het kan een flinke ravage zijn. De, elke dag uh, gaan wij er naartoe, om de bomen en de takken op te ruimen natuurlijk vanaf de wandelpad, de ruiterpad en de fietspad. Uh, er hangen borden. En uh, we gaan, uh, van de week gaan wij aan de gang met uh, alle bomen op 20 meter afstand van het pad. Dus de boomlengtes die daar zijn, uh, die worden allemaal verwijderd. Aha, dat is een, een grote operatie? Nee hoor, oh, nee, nee. De, een heleboel bomen waren natuurlijk al weggehaald uh, na de brand. Want die waren al zo ver verbrand dat ze dus uh, geruimd moesten worden. Mm -hmm. Is het wel veilig om daar uh, in het prachtige natuurgebied bij Hezen te lopen? Ja hoor, ja ja. ja. ja de Straatbijkseide is uh, 1600 hectare groot. Met name nat en droogheide. En uh, daarvan was een gedeelte bos. En uh, een 70 hectare bos is anderhalf jaar geleden in de brand gegaan. Zo, dat is, uh, dat is aardig. Maar mensen kunnen ja. daar gewoon nog terecht en uh, hoeven niet extra op te letten? Jawel, opletten blijft altijd. Uh, er vallen natuurlijk ook wel uh, in andere gedeeltes uh, bomen, er vallen wat takken uit natuurlijk met deze storm. En uh, ja, dan blijft toch wel even oppassen. Maar, ja, ja, dat, dat kunnen wij niet voorkomen natuurlijk op een, een groot gebied uh, om elk klein takje van een uh, pad af te halen. Nee, nee, kan me voorstellen. Uh, succes met operatie Boswachters, Sjaak Smits van Staatsbosbeheer. Over de straaprechtse heide. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bij me Gert Kluk, Goedemorgen. Goedemorgen. En toen durfde hij niet meer terug. Het valt te lezen en te zien in het AD. Op de foto een man die door de reddingsmaatschappij van het Noorderhavenhoofd in Scheveningen wordt gehaald. Ja, hij wilde genieten van de storm, maar moest door reddingswerkers gered worden van het natuurgeweld. Volgens de krant hebben de hulpverleners de man met gevaar voor eigen leven moeten helpen. De hagenaar heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, was toch niet zo handig. Ook in Trouw een grote waterfoto, ditmaal een pontje dat niet meer kan aanleggen bij de stijger. Maar, concludeert Trouw, Nederland kan het wassende water prima aan. De Groningse burgemeester en hoofd van de veiligheidsregio daar, Peter Reewinkel, beaamt dat het ondanks alle problemen goed gaat. 14 jaar geleden was dat wel anders, zegt hij. Toen was er ook watersnood, maar werkten de waterbergingsgebieden niet zo goed. Op de voorpagina van de Telegraaf natuurlijk ook aandacht voor de, zoals de krant het noemt, aanval van de weergoden. Maar vlak onder dat artikel iets heel anders. De militair wil weer vechten. Volgens de Telegraaf keert de krijgsmacht zich af van het welzijnswerk, zoals het leger de laatste jaren moest verrichten in Irak en Oerozgand. Ik wist niet dat ze dat daar deden. Voornamelijk de nieuwe commandant der strijdkrachten, Marte Kruijff, bepleit dat tegenover zijn officieren, schrijft de Telegraaf. Ja. Ook minister Hille zou achter dat plan staan. Hij betoogde afgelopen zomer al dat de militairen meer moeten gaan vechten dan ontwikkelingswerkers spelen. Een kwart van de Nederlandse pensioenfondsen moet volgend jaar de pensioenen verlagen, schrijft de Volkskrant. Wij melden het natuurlijk ook. De Nederlandse Bank maakt het nieuws vandaag officieel bekend. De kortingen zouden 40% van alle Nederlanders met pensioenrechten raken.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 Voor het eind van het jaar zouden alle fondsen een dekkingsgraad van 105 moeten hebben. Dat is de wettelijke ondergrens. Maar een deel van de fondsen haalt dat gewoon weg niet, denkt de Nederlandse bank. Alleen een spectaculaire stijging van zowel de rente als de beurskoersen zou een oplossing zijn. Maar de verwachting is niet dat dat binnen afzienbare tijd gebeurt. Ook in het FD trouwens, volop aandacht voor die aankondiging van de Nederlandse bank. Het is naar de zes, in het financiële dagblad staat niet alles in het teken van de geldkraan die dicht moet. Ondernemers lopen met grootse plannen rond voor het nieuwe jaar. Ze gaan op een echte startersbivak om een vliegende start te krijgen als beginnend ondernemer. Van idee naar eindproduct in drie maanden tijd. En eh, Dat dit een goede investering is, weet een expert in de krant. Je kunt je geld beter in een steken dan in de beurs. Volgende week zondag staat de eerste niet betaalde predikant voor de protestantse kerk. In het Nederlands Dagblad legt de 44-jarige bankdirecteur uit dat het hem aan het hart gaat dat iedereen bij de kerk wegloopt. Daarom ging hij een aantal jaar geleden theologie studeren. Ja, nu, dus aan de slag als predikant. Onbetaald. Dat laatste was niet helemaal wat de protestanten eigenlijk wilden. Maar er is nu uiteindelijk een regeling getroffen waar alle partijen het mee eens zijn. Volgens de nieuwbakken vrijwilliger zijn er nog veel meer theologie studenten die op deze manier wel aan de slag willen. Penners in Next is weg met het weggooien, het credo voor vandaag. De krant is gerecycled. Wat op de voorpagina vooral betekent dat een post-it aangeeft dat dit de krant van vandaag is. Het gaat erom dat we het maximale uit een tweedehands leven halen. Een ware ode aan hergebruik, zoals de krant het zelf noemt. Dumpster dive bijvoorbeeld. Je eten uit de vuilnisbak halen. Dat is niet langer voor zwervers, maar helemaal hip. Oké, okay. het kan overigens ook wat minder vies. Tassen van postzakken, USB-sticks in kurken... of oude telefoons die omgetoverd worden tot een lamp. Nog iets toegankelijker. Het kan allemaal. U leest dat in NEC Next. Nog een klein berichtje in De Telegraaf. Daar spreekt namelijk de ex van Verstappen. De kop luidt, ik had wel dood kunnen zijn. Ik dacht echt dat mijn laatste uurtje geslagen had. Of beter gezegd, mijn laatste seconde, zegt de ex-vriendin. 24 jaar is ze van Jos Verstappen. Over dat moment dat de voormalig formule een coureur op haar inreed. Ze wil trouwens anoniem blijven, staat geen naam bij. De oorspronkelijke uit Leiden afkomstige vrouw die dinsdagnacht in Roermond... door Verstappen met zijn bestelbus omver werd gereden... en daarbij eh, gewond raakte, heeft eh, ware doodsangsten uitgestaan... We waren samen met anderen bij elkaar gekomen om nog een keer te praten met Jos en mij erbij. Ik had de relatie al verbroken na eerdere voorvallen, vertelde de blondine. In elk geval bleef ik erbij dat ik niet verder wilde met hem. En dat leek hij te accepteren en hij zou me naar huis brengen. Nou, vervolgens gebeurde er dus iets heel anders. U luistert in de Telegraaf. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur, praten we u bij over de problemen bij het Eemskanaal. Daar is een dijk zo verzadigd. Met water natuurlijk, dat uh, de water doorheen sijpelt. Met alle gevolgen van die, die dijk die staat op doorbreken. De situatie is zo kritiek dat er uh, ruim 800 mensen nu geëvacueerd worden. Het gaat ook om vee, een grote operatie. Het leger is daarbij aanwezig. Ik zou zeggen, blijf luisteren.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 Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abn amro We spaar ook op uw accountantskosten bij Peter de Graaf, Cubus en Dit is Radio 1.